Kees Groot met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Baltimore is een avondklok ingesteld na hevige rellen. De noodtoestand is uitgeroepen en de scholen blijven vandaag dicht. Er zijn reservisten en extra politiemensen naar de stad gestuurd. Vannacht sloegen jongeren aan het plunderen en ze stichten brand. Vijftien politiemensen raakten gewond. Aanleiding voor de rellen in Baltimore is de begrafenis van een zwarte arrestant. Het officiële dodental na de aardbeving in Nepal is weer naar boven bijgesteld. Het staat nu op ruim 4300. In Nepal zelf kwamen zeker 3200 mensen om. Verder zijn er slachtoffers in India, China en Tibet. De Verenigde Naties schatten dat de aardbeving het leven van 8 miljoen mensen heeft ontwricht. Bulgaren en Polen in Nederland voelen zich vaker gediscrimineerd, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. In 2013 had 66% van de Bulgaren last van discriminatie. Een paar jaar eerder was dat 17%. Van de Polen steeg het percentage van 39 naar 49. Uit het onderzoek blijkt desondanks dat meer Bulgaren en Polen in Nederland willen blijven. De kapitein van de Zuid-Koreaanse veerboot Sewol is in hoge beroep veroordeeld tot levenslang wegens moord. Eerder had de rechter hem tot 36 jaar veroordeeld. Bij de ramp met de veerboot kwamen een jaar geleden ruim 300 opvarenden om het leven, vooral schoolkinderen. De kapitein was van boord gegaan terwijl de passagiers in hun hut moesten blijven. Het agentschap Telecom controleert dit jaar tijdens de examenperiode of scholen gebruik maken van apparatuur om mobiel telefoonverkeer te blokkeren. Wordt er zo'n gsm-jammer ontdekt, dan krijgt de school een boete van minimaal 1800 euro. De scholen zetten de apparaten in om te voorkomen dat er wordt gespiekt tijdens examens. Maar volgens het agentschap storen ze al het mobiele verkeer, ook als er een noodsituatie is. De examens beginnen 11 mei. Het weer van west naar oost trekken buien over het land. Later breekt de zon door en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ondanks de meivakantie is het een normale ochtendspits. De meeste vertraging heeft de verkeer op de 1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoeverlaken staat 10 kilometer file. Da 1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Afwitshoest 12. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouda 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Henrikido Ambacht en Stiedrecht 8 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Waddenooyen 12 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zon, c'est du sentiment. internet www.cfmvanfort.nl Let's get it on. Yeah, y'all can come along. Everybody drinks on me by out the bar. Just to feel like I'm a star. Now I'm taking the academy missed my ride home. Lost my iPhone. I wouldn't have it any other way.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 to jail tonight Promise you'll pay my bill